5 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Op dit moment liggen er 1391 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er zeven meer dan gisteren. Toen nam het aantal af met 33, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Van de Nederlandse patiënten liggen er 57 op een IC in Duitsland. Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... is er al een paar dagen sprake van een stabiel hoog plateau... Dat vraagt volgens hem onveranderd veel inzet... van alle ziekenhuizen om patiënten op te vangen. De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland... 132 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is een hoger aantal dan gisteren. Toen kwamen er 115 nieuwe sterfgevallen bij. Er zijn nu officieel 2643 mensen overleden aan corona. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen... steeg de afgelopen 24 uur met 189. Dat is minder dan gisteren... Toen ging het om een stijging van 225 patiënten. Scholen in New York gaan dit schooljaar niet meer open. Dat heeft burgemeester de Blasio bekendgemaakt. De 1800 scholen in de stad gingen op 16 maart dicht... in eerste instantie voor een paar weken. Nu is besloten om ze helemaal te sluiten. Dat betekent dat ruim 1 miljoen kinderen de rest van het schooljaar thuis zitten. De staat New York wordt gezien als het epicentrum van de corona-uitbraak... in de Verenigde Staten... Iedere dag gaan in de staat zo'n 700 mensen dood aan de gevolgen van het virus. Door baggerwerkzaamheden een paar jaar geleden langs het kanaal tussen Amelo en Koevoorde zijn honderden huizen beschadigd. Een deel van de huizen is onbewoonbaar. Sommige bewoners zitten nu in een staakkerreven achter hun huis. De bewoners kunnen pas een schadevergoeding krijgen als een onderzoek is afgerond. Maar door de coronacrisis loopt dat onderzoek vertraging op. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 9 graden. Morgen eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Ook maandag kan er een bui vallen en dan wordt het met 8 tot 10 graden een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Met nu entertainment for you. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. thing that 7 uur vanaf de tolrecht, Tina. Op je 106.9, 104.5. Op de tabel en natuurlijk op tv-krant. Eh, Kanaal 40 Digitaal. En we gaan lekker verder met... Eh, de nieuwe van Henk Dissel. En hij bedoelt, ik heb je lief. Ik zou zeggen, goedemiddag nog. Maals, blijf erbij. Tot 7 uur ben ik bij u met de mooiste muziek. Elke morgen als ik opsta...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 Radiostation, één radiostation. Radio Welkom bij jouw nummer 1: ZFM, Zandsports met entertainment for you. Uit het zuiden, alleen maar dansen met jou. En we gaan lekker verder met een, uh, ja, een, uh, een beetje zomerse, zomerse tient van een plaat. En uh, dat is van Wes. En hij het over Alain. Blijf er lekker bij. Tot 7 uur. entertainment voor jou. Mijn naam is dit Goedemiddag. te ja verbinding te krijgen met de Lubracht. en maar dat gaat nog eventjes niet lukken dus we gaan nog een lekker plaatje draaien Only Crying en Kate Marshall blijf er lekker bij 106,9 104,5 op de kabel en dat allemaal hier vanuit Zandvoort dat is allemaal vanaf de tolweg, Tina Ja, een vraag. Kan dat ook, hoor. Gaan eventjes naar de site gaan. Zfm.artiesten.nl Dan kun je toch al eventjes een mailtje sturen onderaan de site. It's the man who loved you most to the only cry Ooh. En like ons op Facebook. Check www.cfmzandvoort.nl voor alle informatie. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisanera y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura, solita tu mentira, qué maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno. De que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra, porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama, vivir, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto A enterrártelo cuando quieras mamita oh yeah. Así ik lo heb ik de kamer schoongemaakt. tu amor de no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me schoongemaakt. pura miércoles por la tarde en tú que no llegas, ni siquiera muestras een y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta was blij. Ik was blij. Ik was blij. Ik was blij. Ik was blij. Ik was blij. Ik was blij. Ik was blij. Ik veneno blij. de tu amor Yo quedé moribundo y lleno. ik heb de tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma. Come on, come on, come on, baby, te digo con mi que tengo la camisa negra.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 Cuando se marchó in silencio una tarde se fue con su canto. Ya, ¿Dónde va que mi vida se apaga? Si junto a mi no está, si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla.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 Enough to swim in that's when you opened up your heart and you told me Woke up today, look at your picture just to get me started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 met de lange Frans natuurlijk. We gaan verder met Melissa bij en geef me al jouw liefde. Blijf er lekker bij op 106.9, 104.5 op de kabel. Kanaaltje 40, digitaal op de tv krant En dat allemaal vanaf de 13.80. Leslie Rosbach. Leslie, Heden. Goedemiddag. een hele goede middag. Een hele goede middag, Een hele goede middag, hey. Belde ik ongelegen? Nee hoor, nee niet. Oh, oké. Okay. Je leek me zo verbaasd. Nee, ik had het niet verwacht. Oké. Okay. Hey, uh, ja. We gaan het even kort over jouw nieuwe single hebben. Vier elke dag. Ja, klopt. Ja. Hoe is die tot, tot stand gekomen eigenlijk? Uh, nou, ik wou gewoon eens een keer een nummer met een andere sound erin en een ander ander dingetje. En ik wou ook een nummer waar ik over. Uh, ik kom mezelf heel erg dubbel wat ik voor. Sorry? En dan ik wou gewoon een nummer die uh, ergens vroeg, weet je hoor. Ja. Vier, en, uh, ja. ja. Ja, dus uiteindelijk heb je ook terug gekomen. Ah, Oké, okay. want je, je hebt je zelf al meegeschreven of? Uh... Nee, dit klinkt niet. Niet Nee. Oké. Okay. Uh, wie, wie is uh, verantwoordelijk voor? Hun? Linda ik dacht uh, van Bordecpoort. Oké. Okay. En, en, en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 Ga, ga jij? We gaan natuurlijk lekker door met zingen en wie weet dat er nog pad komt, weet je Ja, maar je wilde je wilde eigenlijk uh, je werk ervan maken, laat het zo zeggen. Ja, kijk, nu is het nog even tikkie, uh, tikkie, weet je ja. wel, ik werk er nog lekker bij en ik uh, ja. weet wat je ooit. Oké, okay. hey, en uh, legt, u al, uh, legt u al wat nieuws op de plank of uh, zijn er al nieuwe ja. ideeën? Het ligt zeker iets, uh, iets nieuws op de plank. We zijn al bezig met een nieuwe single bij uh, Sonic Lusions ook. Ja. En uh, er wordt een beetje uh, een uptempel nummer over hier, dus uh, ben ik benieuwd. Oké, okay, een up tempotje Lekker. Ja. Hé, hey, en um, dan gaan we daarop wachten. En kunnen die mensen ja, jou nou, nog ja, ergens... Ja, ergens? ongeveer maart komt hij uit. In maart, dus ja. een, een beetje voorjaar. Oké. Okay. Ja, cool. hey. en Kunnen mensen jou nog ergens uh, vinden? Op een site, eigen site, uh, ja, uh, ja, social media op, uh, natuurlijk. Op, op Facebook natuurlijk en uh, Instagram allebei. Instagram, ja. En op LinkedIn Osmar. oké. En dan kun je alles vinden, videoclips. Uh, en dan Rosbach met CA, hè? Ja, CA, uiteraard. Okay. Ja, nou nee, ja, niet dat ze gaan ook zoek op bezoeken op een Rosbach met een G. Want ja, je... ja, ja, ja. Nee, gewoon net uh, die Rosbach. En uh, dan kun je alles vinden, boekjesnummer, e-mailadres, uh, fotografie is mijn dus en noem maar op. Oké. Okay. En de agenda natuurlijk. Ja, ja, dat sowieso. <laughs> hey, ik zou jou in ieder geval willen bedanken voor de, dit korte gesprek. We gaan hem lekker draaien. Vierde dag. Is goed. En jullie lopen ja. ook nog tijd. Ja, graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Dat komt zeker goed. Ah, oké. Okay. Hey, Fijne avond Fijne avond en uh, goed weekend hè. Is goed, jullie ook hè. Jo, dank je. Doei. Hoi. Oh, mm -hmm. oh, Ooit geen wees, niet bang. Soms duurt het even voor de nacht verdwijnt. En het licht weer schijnt normaal. Oh. 6 Rosbach en uh, ja, Vier het leven. En dat allemaal hier vanaf de tolweg Tina in Zandvoort. We gaan uh, lekker een uh, gouden auto draaien. En dat is uh, van Bonium in The Rivers of Babylon. Blijf er lekker bij. Zo dus in de tweede uur, natuurlijk ook uh, de driehoeberei van Greta. We hebben ook nog visite natuurlijk, het tweede uur. Dat komt allemaal goed. Blijf er lekker bij dus. Op die 106,945 op de kabel. En kanaal 40. Digitaal.